Davy van Eck met het NOS journaal. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Harris maakte het verschil. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Het plan omvat investeringen van meer dan 700 miljard dollar. De helft daarvan gaat naar klimaatmaatregelen. De rest van het geld wordt gestoken in zorgverzekeringen... het verlagen van prijzen voor medicijnen... en het terugbrengen van het begrotingstekort. Gisteravond hebben Israël en de Palestijnse strijders... van de islamitische jihad een wapenstilstand afgekondigd. Het staakt het vuren ging om half elf Nederlandse tijd in. Het geweld begon op vrijdag toen het Israëlische leger... een commandant van de Palestijnse militante groepering doodde... Sindsdien voerden beide partijen over en weer beschietingen uit. Opnieuw is de Oekraïnse kerncentrale Saporitsja beschoten. De internationale atoomwaakond IAEA had juist gewaarschuwd om te stoppen met de beschietingen. Het IAEA was vreest voor een kernramp als de beschietingen doorgaan. Oekraïne zegt dat Rusland achter de aanvallen zit. Rusland beschuldigt juist Oekraïne daarvan. In een stuwmeer vlakbij Las Vegas is voor de vierde keer in vier maanden tijd een lichaam gevonden. Lake Mead is de grootste kunstmatige meer in de VS... maar door de aanhoudende droogte stroomt er veel minder water naartoe. Het extreem lage waterpeil is ook de reden dat er de laatste tijd lichamen worden gevonden. De politie denkt dat het gaat om mensen die al tientallen jaren zijn vermist. Mogelijk gaat het om slachtoffers van de maffia in Las Vegas en zijn hun lichamen gedumpt in het meer. Het weer het is helder en de temperatuur ligt rond de 10 graden. De komende dag is er in het noorden kans op een lichte bui. Smiddag schijnt de zon vaker. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort zin in Zandvoort, is zin in ZFM. We nu de nacht. For I'm the type of boy who is always on the road Wherever I lay my head, that's my home I'm telling you that's my home Yeah. Mm -hmm. 9. Is zon, Zandvoort en zomerhits. Zomer ik lig pakken, want ik had je graag. Slaven. Want ik had je graag verteld hoe mijn droom was. Want daar was je, en daar hield je me vast in je arm. Sorry. from heaven and she's daddy's little girl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 Het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 Het lijkt ons voor... Naar binnen kan jou iedere beweging lijkt bij mij vandaan. Ik heb je hart zo lang niet open meer zien staan. Wil je weten hoe het dans zonder mij? Misschien heb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 moet ze dik een stokje zij als het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 Ding wat ik denk, want ik ga haart. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier ook. Je denkt alleen maar aan jezelf.